Het is dus het woord niet. Het is meer een kwestie van efficiëntie. Heb de een schrijft gemakkelijk. De ander vindt het prettig om dat te ordenen. Ik heb nooit het gevoel gehad dat daar nou mijn kracht lag. In dat ordenen ik. Nee. Dag professor. Ik wil even gaan pauzeren. Kan dat? Ga maar. Maar er is verder niemand? Laat de deur maar openstaan. Ik let erop. op.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 Twee keer een D en nog veel meer doen er mee met gelonk en gebronk en een honingdronk vol van speciaaliteitjes. 1972. U bent de eerste. Ja. De anderen slapen nog. Nee. Een beetje suiker en een beetje melk. Juist. U bent op de hoogte. Dat moet ook. Goedemorgen, Goedemorgen. Een koffie een koffie, jasje, een koffie, alsjeblieft. Dag, dag. Maarten van Elsie, ja, dat spreekt. Jullie hebben er twee ja. mee bij, hè? Zijn ze al langs geweest? Op Poppy, op Poppy goed. Dag, ja. leuk, leuk, leuk, En beste bent. maar goed, nee, bezig. Ik heb het met mijn vader over je gehad, maar volgens hem heeft hij jou niet in de klas gehad, maar je broer. Heet hij Kees? Ja, Kees. Ik heb er alleen een zangles van hem gehad. Oh, dat kan natuurlijk. Ik heb me een keer aan mijn oor uit de bank getrokken. Nee. Dus daar zul je het allemaal maar gemaakt hebben. Bij, in het groene dal, in het stille dal. En hier drinken we koffie en thee. Hoe was dat dan? Daar moeten jullie bonnetjes voor kopen. En hij tikte af. Dit is meneer Bigbold. Er zit een brommer tussen, zei hij. Opnieuw. En dit zijn tjitsken van een akker.